Raymond Seree met het NOS Journaal. Bij een dubbele bomaanslag in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 45 mensen om het leven gekomen. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De bommen gingen af in de buurt van een belangrijk Sjiitisch heiligdom in Damascus. De verantwoordelijkheid voor de aanslag zou zijn opgeheist door IS. De aanslag komt op een moment dat in Genève over vrede in Syrië wordt gepraat. IS is niet bij die gesprekken betrokken. In Zaandam hebben asielzoekers vannacht ambulancemedewerkers en de politie gehinderd. Die wilden een asielzoeker uit het AZC naar het ziekenhuis brengen. Waarom ze werden belaagd is onduidelijk. Tegen het Noord-Hollands Dagblad zeggen vluchtelingen dat de asielzoeker zichzelf had verwond... uit protest tegen zijn uitzichtloze situatie. De voorzitter van de Duitse partij Alternatieve Vuur Deutschland, AFD, Frauke Petri, heeft ophef veroorzaakt met uitspraken over vluchtelingen. Petrie wil de grensbewaking opvoeren en desnoods met vuurwapens voorkomen dat vluchtelingen illegaal de grens passeren. Petri deed haar uitspraak in de krant Manheimer Morgen. De rechtsnationalistische partij AFD haalde bij de vorige verkiezingen onvoldoende stemmen voor een zetel in het parlement. Maar doet het in de peilingen nu beter dan ooit met 12% van de stemmen. Spelers van de Amsterdamse amateurvoetbalclub Nieuw Sloten hebben gisteren in een uitwedstrijd een scheidsrechter aangevallen. Hij kwam met de schrik vrij. In 2012 mishandelden spelers van Nieuwsloten Sloten grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Die werd zo ernstig mishandeld dat hij aan zijn verwondingen overleed. De voorzitter van Nieuwsloten Sloten zegt dat het incident op zich niet zo ernstig was, maar dat het nooit had mogen gebeuren. Novak Djokovic is voor de zesde keer winnaar geworden van de Australian Open. Hij versloeg Andy Murray in drie sets. Murray was in Melbourne voor de vijfde keer verliezend finalist. En dan het weer vanuit het zuiden: regent. Het wordt een graad of zeven. Vanavond loopt de temperatuur nog wat op. Morgen is het op de meeste plaatsen droog. Aan zee wel veel wind. Het wordt morgen 10 tot 12 graden. Dit was het NOS. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen.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 Van C.F.M. is dit de day after, jawel. Het is uh, zondagmiddag, Zandvoort en goede Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zondag. En we begonnen met de plaat van gisteravond. Ja, van Rijdenplaatje bij Café 4. Daar, daar waren de Eagles en de Lying Eyes. Nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. En we hebben gewonnen, Albert-Jan. Ja, goedemiddag. We. goedemiddag, Goedemiddag, we hebben gewonnen. En goedemiddag Rob, ja, we hebben gewonnen. CfM tegen de rest van de wereld. Ja. En in een ja, overvol café aan de Halterstraat... Uh, hebben de heren het weten te klaren. Het is, uh, het is, ja, ik moet zeggen, ik had wel wat, wat, wat kleffe handjes... maar uh, er waren er toch tien uh, teams tegen, hè? Of, tien, tien teams. teams die, ja. die het op hadden genomen tegen CfM in het kader van Raadje Plaatje. En uh, ja, het was een compleet nieuw team. En uh, zometeen gaan we bellen met een hele trotse captain van het team... En dat is niemand winnaar dan Willem Bruist... want we zijn nog razend benieuwd hoe het de, de day after is voor het ZFM-team. Dus zometeen naar de volgende plaat gaan we schakelen... met de captain van gisteravond bij Raadje Plaatje voor het team van ZFM. Willem Boer, of beter bekend als Willem Bruist. Nou, die heeft volgens mij geen dicht gedaan vannacht. Want het was een, geweldig spannend, want de, de tweede team had, had een paar punten minder... En we hebben inmiddels de lijst ook gekregen van de organisatie. Ja, we gaan wel een paar platen draaien hoor. We gaan wel een paar platen draaien. Maar goed, wat gaan we nog meer doen vandaag? Nou, u bent in ieder geval van tot vier uur nog van harte welkom... tijdens de Zandvoortse Rommelmarkt in De Krocht. En uh, die is om tien uur vanmorgen open gegaan. En die lo dat loopt nog door tot vier uur. Verder natuurlijk uh, vaste items zoals er zijn rond de klok van half vier. De evenementenagenda, dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het weerbericht, nou het was vannacht toch wel even spooky hè, met de wind. Zo, dat ging flink te keer. Dat ging flink te keer. En uh, ja, dus de KNMI had niet voor niets code geel voor Noord-Holland uh, afgekondigd. Noord-Holland-Noord moet ik zeggen. Dus uh, wat, wat het weer is en uh, het weer ons gaat brengen... dat hoort u om half drie. Het dier van de week rond de klok van half vijf ontbreekt natuurlijk ook niet. En die luistert naar de naam Samuel. Het gedicht van de week, ik heb er gisteren, van gisteren zoveel reacties op gehad... Uh, en het gedicht van gisteren was speciaal voor jou... die herhalen we, maar dan iets anders. Dus uh, liefhebbers van het gedicht van de week... rond de klok van kwart voor vijf is het zover speciaal voor jou. Uiteraard hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort... Nogmaals, zoals gezegd, we gaan zo meteen schakelen met Willem Boer. Alles, we willen graag alles weten hoe het gisteravond gegaan is... tijdens de zinderende, spannende, spannende avond met Raadje Plaatje. Verder hebben we natuurlijk Pit Report, Sportkort en we volgen natuurlijk voor u de Eredivisie Voetbal. En natuurlijk veel muziek. Ja, veel Raadje Plaatje muziek. Ja, de eerste ronde hè, gisteravond. Krijg je tien platen, dat zijn een beetje, een beetje inkomentjes, zeg ja. maar. Een beetje draaitjes. En daar staat deze ook bij. Ja, wie ziet dat ook alweer? Wie ziet dat ook alweer? Nou, team CFM had het vast en zeker goed. Daar gaan we vanuit. De coming Arts. And don't leave me this way. Willem Bruist, hoor ik het nou kraken daar of niet? Nee, hey, goeiemiddag. Hey, Appeltje, eetje, gisteravond, raakte plaatje. Skibeet, zou ik zeggen. Ja, bijna goed, bijna goed. We, we keuren hem gewoon goed. Goedemiddag Willem. Ja, dat vind ik ook goed. We hebben een trotse captain van het CFM-team van Raadje Plaatje aan de telefoon. Willem Boer is het officieel, maar iedereen kent je onder de naam Willem Bruist. Uh, hoe is het, de day after? De day after, nou ja, belastingtechnische reden. redenen is het maar gewoon op een Bruis, denk ik, dat is leggen. Ja, ja, ja. En nou ja, het is. Uh, ik, heb, ik heb bijzonder goed geslapen, ik, uh, ik heb een goed gevoel, uh, heel goed gevoel toen ik wegging, dat ik dacht van, uh, van nou oké, okay, wat we wilden dat hebben we bereikt. Um, dus ik ben meer dan tevreden, zeg maar. Ik zat er bijna van bruis. Ja, hoe ging het gisteravond? Het ging gisteravond, uh, ja, goed eigenlijk. Uh, het, ik, ik had een beetje uh, de indruk van nou, dit wordt een moeilijke avond... omdat het zo allemaal gedrukt was. Uh, denk ik denk niet van nou ja, als we de nummers goed luisteren... Dan, dan wil het misschien wel, maar goed, dat wist ik dus op dat moment niet. Maar uh, vier zat, uh, vier gevuld met, uh, met volk, zeg maar. Ja, jullie waren uh, ook uh, met z'n vieren uh, en dan uh, krijg je vijf van die rondes... En dan heb je de eerste ja, ronde was. gehad. Hoe was je gevoel na die eerste ronde? Ja, toen dachten we van... Uh, van nou ja, als dit zo doorgaat... Uh, dan komt het wel goed. Maar de andere kant ben ik wel zo nuchter... Dat ik denk van nou, als het begin zo makkelijk is... Dan lopen we met de kop tegen de muur aan straks. Ja, maar de tegen. Ja, ga verder. We, we hebben ons gewoon rustig gehouden. Rustig overleggen. Rustig nadenken. Wisten we een nummer niet. Dan nam één persoon van ons... Die nam, nam dat nummer over. Die ging de rustig over nadenken. Terwijl die andere drie met de volgende vraag om ging En zo hebben, we, zo hebben we dat gedaan. Kijk, dat is heel slim. Maar ja, het was, uh, ja, uh, de samenstelling ja, was uh, voor het eerst uh, uniek, hè? Hoe heb je je team samengesteld, uh, Willem? Uh, daar heeft een, uh, een wervingsactie uh, is aan afgegaan. Uh, wat de uh, advertentie gezet in de landelijk blad en zo van... Uh, God. Weet je net zoveel van muziek, nou geef je daar niet op. Ja, dat scheelt al een heleboel. Nee, dat is onzin natuurlijk, dat is onzin. Nee, we hebben binnen de gelederen van, uh, van CJVM hebben we dus uh, bijzondere uh, uh, adequate mensen zitten die capabel zijn om uh, mee te doen aan zoiets. Uh, ik heb gewoon gekeken naar van uh, bijvoorbeeld naar de leeftijd van, uh, van uh, de leden, zeg maar. He, want iemand die bijvoorbeeld uh, tussen de, de 25 en 35 is, die weet bijvoorbeeld weer heel veel van de top 40 en, en de huidige muziek. Ben je wat, uh, wat ouder en klassiek blond zoals ik zeg maar, dan val je gauw uh, tussen de 75 en 85. En, en we hadden natuurlijk uh, onze, onze gewaardeerde vriend Charles Duif. En uh, die, uh, nou, die weet gewoon alles wat er tussen 1930 en 1970 uh, ja. is plaatsgevonden. En daar heb ik ze op geselecteerd. Dus, dus, het dus, dus je weet dus niet... Het geheime wapen kwam weg bij omroep Brabant. Dat vind die... ik wel eventjes een, een collega, dat is waar. Ja, maar... Omroep Brabant, daar heb ik hem weggehaald. Ja, maar die, die, die schreef, dus die bleef. Die schreef, die bleef, en af en toe gaf Jong een antwoord. <lacht> ja, want jij kon hem verstaan. Hoezo? Hoezo? Ja, maar ook. ja dat Ja, het was ook een tukker, hè? Ja. Nee, maar al met al, al, met al uh, samengevat uh, uh, kunnen we zeggen van zie uh, je Wem um, Ruist. Dat ja, maar... heb ik gisteravond laten zien. Ja, maar de, tegens, de, de, de, de tegenstandersteams waren ook. De, want jullie hebben echt krap gewonnen, hè? Qua punten. We hebben, met één punt verschil hebben we gewonnen. Maar ik, ik geloof. En als ik. Vergeef me als ik ernaast zit. Maar we hadden een, uh, een team bij zitten daar. Um, ik weet helemaal niet. Mag ik dat zeggen zo over de radio? Jij mag zeggen wat je denkt. Oké. Okay. Uh, Sexhuis de Glatte Paal was dat. Oh! Geen idee. Ik ken ze verder niet. <laughs> en die dames die waren, die waren gewoon heel erg goed. En uh, die wisten uh, een heleboel antwoorden. Maar ik geloof dat tussen hun en ons dat er één punt verschil zat. Dus, uh, Oeh. Ja, nou ja, goed, kijk, een één punt of honderd punten, maakt niet uit. Winnen is winnen. Ja. En uh, uiteindelijk, wij zijn er niet heen gegaan met de intentie van wij gaan dit eventjes winnen. Nee, nee. nee gezelligheid. Klopt. Ja, gezelligheid, maar toch, uh, toch serieus. Uh, Jullie moesten toch serieus aan de bak? Wij uh, zijn serieus. Nou, we hebben ook serieus geoefend. We zijn, uh, we zijn ieder op zich. Echt bezig gegaan met, met het luisteren naar, naar, naar hitlijsten. En, uh, ja. Ik was zelf zo gek om appies te gaan downloaden met songpop. Dus uh, wat bijvoorbeeld uh, Robert Jan doet, wat, wat, wat Rob uh, doet met zijn woordfreut, deed ik met muziek zeg. Oké, oké. Maar, ja, okay, okay. <laughs> maar het, het heeft wel geholpen. Uh, het is, uh, ja. Okay. Uh, heel, heel af en toe zit er een nummer bij dat, dat ik denk: van dit nummer dat weet ik. En dan moet je erop komen en dan weet je. Nee, nou goed, dat, dat hou je altijd, maar dat is het voordeel van een team van vier, hè? Ja, daarom, daarom. En uh, dat was een heel oud nummer, het oudste nummer, wat er werd gedraaid. Uh, dat werd eigenlijk door niemand geraan, alleen door onze grote vriend Ja. Dat was het nummer van Paul Anka. Ja, dat is die Charles. Ja, nee, dan, heb je, dan heeft, is hij toch uh, van toegevoegde waarde gebleken. Absoluut, ja, iedereen, ja, alle jongens. Maar het schept natuurlijk wel verplichtingen naar uh, volgend jaar, hè? Ja, dat, uh, dat schept zeker verplichtingen en... Uh, Kijk, wat ik gevraagd om, om weer uh, te fungeren als, als captain? En, Tuurlijk. En, en uh, men laat toe dat ik dezelfde formule toe ga passen. Ja, dan, dan wil ik er wel eens even in uh, over nadenken. Even in overweging nemen, zeg maar. Nee. Grandioos. En uh, gezellig met z'n vier uit eten, heb ik begrepen. Dat was de prijs? Ja, dat was de prijs. Wij bij, uh, even kijken, bij de meester. Ja. Yeah. En uh, dat schijnt... Uh... Het ja, andere restaurant van SM Club, dat weet ik niet. Eén van de twee. <laughs> maar daar zouden we dan met z'n vieren naartoe gaan, zeg maar. Nou. Grandioos, Willem. Ik zou zeggen, geniet in alle rust na. Na al die hectiek van gisteravond. Ja, dat, dat, dat komt zeker goed. En, ja, nou. Ik, ik, ja, ik, ik heb een berichtje gezien op Facebook van, van, van zonder naam noem ik Café 4. Uh, <laughs> met, de, met de felicitaties. En nou dan zie je Wem toe. En. We kunnen met z'n allen tr trots zijn hè? en gewoon als een lo klein lokaal radiostation dat we dit geflikt hebben. Ja. Voor de derde keer, zevende keer, wat is dit? Nou, ja, zo Zev zevende keer geloof ik. Zevende keer. Het was ja. de zesde editie, maar dus is voor de zevende keer dat we gewonnen hebben. <laughs> Oké. Okay. Van harte gefeliciteerd, Willem. N ja, nog van harte gefeliciteerd. Geniet rust, in alle rust na. En uh, ik zou zeggen, we spreken elkaar volgende week weer. Jazeker, jongens, bedankt voor het bellen. En dan gaan we straks de organisatie uh, nog even zien, de uitzending halen, Luc Krom. Ja, dit is ook zo'n plaat uit de eerste ronde nog, uh, Willem. Hoi. Hey. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, we, weet je wie dit is of niet? Je weet niet. Al. Ja, natuurlijk, jongen, dit is Gerard Joling. Ja, heel, heel, goed, goed, heel goed. goed. Willem, geniet rustig na uh, 24 uur verliefd op jou. Als je lacht.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 Slime Met het rijke plaatje waar we het net over hadden. Dan kan je altijd weer aparte muziek verwachten. Zo kwam gisteravond deze single langs. De single van Gerard Joling En 24 uur per dag verliefd op jou. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. TV. TV. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. TV.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 Bij de 40 heetste hits van Europa horen, dat kan bij CFM. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 bij je collega Morius Mulder. De Euro Breakdown. En deze staat daarin ook genoteerd door Lucas Graham en Seven Years. Zo op het klokje, precies half 3: tijd voor het weer. Vandaag overheerst de bewolking en vanmiddag valt er weer wat lichte regen. Maar de hoeveelheden vallen mee ten opzichte van gisteren. De westenwind draait naar zuid tot zuidwest en neemt in kracht af... en de temperatuur ligt rond de graad of 6 à 7. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er wat lichte regen of motregen. De temperatuur gaat omhoog naar een graad of 10... en er waait weer flink in kracht toenemende west- tot zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt, maar het blijft uh, uh, tot in de avond droog. De zuidwestenwind waait krachtig tot stormachtig... en de temperatuur stijgt naar een graad of 11. In de nacht naar dinsdag en ook dinsdagochtend is het bewolkt en regenachtig. Maar dinsdagmiddag blijft het droog met opklaringen. De west- tot zuidwestenwind waait krachtig tot stormachtig. En de temperatuur komt uit op een graad of 10. Maar overdag gaat de temperatuur langzaam wat naar beneden. Tot slot, woensdag. Woensdag is het wisselend bewolkt en komt het tot buien. Het waait nog altijd flink en het wordt een graad of 7. Dus de komende dagen, ja, behoorlijk nat... Oké, okay, en Rico's, stormachtig. En stormachtig. dus Rico Schreuder. www.ricoweer.nl of www.meteopagina.nl. Daar kan je het weer blijven volgen. Dat was het weer. voor. Tijd voor de gouden van de Kings. Let's But... Dan al die uh, stereo-effecten erin. Ja, dat is keurig stereo. Ja, van, uh, van links naar rechts. En van rechts naar links. En, en van voor en van achter. Ja, zoiets. Nee, nee maar ja. het, het is heerlijk. Alweer, luisteraars, dit zijn plaatjes die gisteravond dus uh, geraden moesten worden... tijdens uh, het jaarlijkse terugkerende evenement. Een raadjeplaatje CFM tegen de rest van de wereld. En uh, wat CFM uh, wederom heeft mogen winnen. Weliswaar een hele krappe overwinning. Ja, hij was krap. Maar ze hebben de, het was ook een compleet nieuw team. Maar ze hebben uh, het wel waargemaakt. Zo is het. Nou we gaan nog een raadje plaatje plaat draaien. Evelyn Thomas en High Energy. is dan weer een makkelijke voor mij, hè? uit de jaren tachtig. De Evelyn Thomas en de High Energy Sanford, nogmaals een goedemiddag en welkom bij Sanford op zondag, waarin we ook aandacht besteden... aan de Eredivisie. We beginnen even met de wedstrijd die vrijdag gespeeld is. We hebben het over Willem II tegen Heracles Almelo. Daar werd het 0 tegen 0. Heracles Almelo heeft de kans op de derde plaats... in de Eredivisie te bereiken laten liggen. Het was vooral aan Kostas Lamproet te wijten... De Griekse doelman van Willem II hield de Alm Almeloers alleen al in de eerste half uur viermal van scoren af. De thuisploeg slaagde er evenmin in om te scoren. Eindstand 0-0. En uh, gisteren werden er uh, vier wedstrijden gespeeld. Vitesse tegen Excelsior, daar werd het 0-0. Vitesse was gisteravond in eigen huis niet in staat het veel lager geplaatste Excelsior te verslaan. In een oerzaaie wedstrijd wisten beide teams in Arnhem niet te, te scoren. Een onbeduidend voorvalletje was voor veel toeschouwers in de Gelderdoom het hoogtepunt van de avond. 0-0. Dan een belangrijke wedstrijd voor de kop in de Eredivisie... PSV tegen de Graafschap. Daar werd het 4-2. PSV maakte het eh, onnodig spannend, maar met een 4-2-zegen op de Graafschap... voerde de Eindhovense ploeg zaterdagavond de druk op rivaal Ajax maximaal op. Onbedreigd leek PSV op weg naar een simpele zegen. Maar na een 3-0 ruststand leverde de thuisclub een slappe tweede helft af. De superboeren vonden daarin zelfs de aansluitingstreffer. Verder lieten de koploper het niet komen. Ajax gaat, is vandaag op bezoek geweest bij Roda JC. En bij een zegen weer koploper. Daar komen we even op ja, terug. Ja, daar komen we zo dadelijk even op terug. Dan een uh, mooie wedstrijd voor jou, uh, Albert-Jan. Pek Zwolle tegen FC Groningen. Daar ja. werd het 1 tegen 3. El Classico der lage ja. landen. Uh, het aangekondigde vertrek van trainer Erwin van, uh, van der Looy heeft FC Groningen alles behalve van de wijs gebracht. Drie dagen nadat de 43-jarige coach... zijn vrijwillige afscheid uit de Euroborg bekend had gemaakt... rekenden de Noordelingen af met een serie van zes duels zonder zegen. Peck werd voor de tweede keer dit seizoen verslagen. 1 tegen 3. Daardoor, daardoor klomt FC Groningen over de ploeg uit Overijssel heen... naar een plek net onder de subtop. En dan de laatste wedstrijd van gisteren. NRC tegen AZ, daar werd een 0 tegen 3. AZ heeft de smaak duidelijk te pakken. De formatie van trainers van John van der Brom... is met een indrukwekkende opmars bezig in de eredivisie. Gisteravond moest Neck in eigen huis het antwoord schuldig blijven... op de bliksemstart van de Almarders. 0 tegen 3. En dan uh, vandaag is er al één wedstrijd gespeeld. De wedstrijd die vanmiddag om uh, half 1 van start ging... hebben het over Rode JC tegen Ajax. Daar werd het 2 tegen 2. Dus hebben we een nieuwe koploper, Rob. Dat is PSV. Oh, ja, ik dacht, ik kon er even niet op komen. Nee, ik zeg het maar even. PSV, nieuwe koploper in de Eredivisie. En dan om half drie zijn er een tweetal wedstrijden gestart. Feyenoord ontvangt thuis Aro Den Haag. Tussenstand 0-0. SC Kambuur tegen SC Heerenveen. Ook daar staat het 0-0. En om kwart voor vijf de klapper van de dag. FC Utrecht ontvangt in eigen huis FC Utrecht. En zo meteen gaan we het weer hebben over raadje, plaatje. Ja, ja, raadje, plaatje. Amaya. longati esh raba Juist al de captain van het winnende team van dit jaar verraakte Rijke plaatje in de uitzending. Willem Bruist. Team CFM. Die uh, de naam nou, gewonnen hebben, wil ik ook weer niet oh zeggen. Nee. <laughs> maar oh, nee. gewonnen hebben in ieder geval een mooie prestatie. Nu hebben we een van de organisatoren. Luc, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob, goedemiddag Albert. Goedemiddag uh, ja. Luc. ja, ja. Het is niet niks voor zo'n zo muziekquiz samenstellen. Nee, daar komt inderdaad een hele hoop bij kijken. Het was uh, dit jaar... Uh, voor de zesde achter even volgende keer. En wat we toch proberen. is, is uh, niet al gebruikte nummers. weer opnieuw te gebruiken. Ja. Dus inmiddels hebben we al 300 nummers moeten verzinnen. Ja. Waarvan de mensen wel weten van. Oh ja. Maar het is niet iets wat je even twee dagen van tevoren zegt. Van, nou, zullen we dat even in elkaar zetten? Je bent er mm. langere tijd mee bezig. Ja, dus. Jullie, we, ja, jullie je meerdere ja, mensen samen. Met, met, uh, met Rob hebben we. Uh, de eigenaar van Café 4, waar het ook uh, gehouden is. Ja. Um, zijn we er van tevoren allemaal bezig? En als we... Als we aan het werk zijn, dan denk ik, oh ja, dat is een leuk nummer, dan schrijf dat even op op een papiertje. Ja. En dat voegen we dan samen en dan gaan we samen kijken welke nummers in welke categorie thuis, thuis horen. Ja, we, we hebben de, de lijsten inmiddels, uh, nou ja, die heb jij inmiddels voor je liggen, Rob. Ja, ja, ja. <hij> maar uh, uh, we hadden eigenlijk verwacht uh, van CFM dat jullie wat meer naar de top 40 van tegenwoordig hebben. Dat schuift toch allemaal een ja. beetje op het publiek. Uh, schuift ook een beetje op, de teams schuiven ook een beetje op, maar als je dan uh, die lijst bekijkt, is het toch altijd weer een, een, een dat bedoel ik positief, uh, de, verschillende ja, jaartallen om het zo maar eens te ja. zeggen. Het is niet allemaal top 40. Nee, dat klopt. En omdat natuurlijk ook uh, eigenlijk de deelnemers waren gisteren tien teams, tien teams, minimaal vier deelnemers, dus al 40 man. man, man dus ik al minimaal, aardig vol, toch? Ja. Daar zit je aardig vol. Er waren nog een aantal secondanten bij. En, <laughs> en, en, en zeg souffleurs. Maar, zeg maar hulplijnen <laughs> en dergelijke. Waardoor ja, het café gewoon helemaal vol uh, zat om acht uur. En je hebt dan in de leeftijdscategorie tussen de 25 en de 65, 75. Ja. En dan moet je dan toch een, een deelsleutel in zien te vinden. Van, oké, okay, plaatjes die voor iedereen herkenbaar zijn. Ja. En natuurlijk zijn er de, de, de jongeren die zaten bij Paul Enka, zaten ze van is dat. ja Maar de ouderen zaten weer bij een nummer van 2015. Wat hey, nee, nee, nee, ja, ja, ja, is dit? Wat dat betreft is het wel een, een goede formule die jullie ja. hanteren. Uh, he, dus zo, zoals gezegd, uh, alle, alle ja, ja, jaartallen komen eigenlijk aan de, aan de beurt. Ja, precies. Ja. En dat is het leuke, dat je ook een uh, teams van verschillende pluimage hebt qua leeftijd. Ja. Van, van jong tot oud. tot oud ja. Want uh, ja, als je de lijst uh, bekijkt, inderdaad, uh, jaren nou, ja, 60 to, tot, tot en met nu eigenlijk. Los. En ook een, een opbouw hebben je erin. Het zijn 50 vragen in totaal. 50, 50 uh, nummers komen er langs. Ja, ja. en dan in een in, in categorie van 10? Ja, categorie 1, het zijn eigenlijk. Uh, als je daar uh, al een aantal nummers mist, dan kan je eigenlijk best goed dat <lacht> ja, oh, die, <lacht> die zijn echt heel simpel. <lacht> nou. En, en, en het wordt uh, naarmate de rondes vorderen, er zijn in totaal inderdaad 5 rondes van 10 plaatjes. Worden de vragen gewoon, worden de nummers gewoon moeilijker. Ja. En alleen wat we wel altijd uh, hanteren is: iedereen moet wel zoiets zeggen van, oh ja, we kennen het nummer wel, we hebben het wel eens gehoord, we weten ook hoe het heet, maar oh jee, wie zingt het ook weer? Ja, ja. dat is juist zo dat... mooi, Luc, en een hoge meezinggalte. Ja, precies. Als, je, de als er op de, de muziek uitzet, dan uh, zingt iedereen lekker door. Iedereen zingt er refrein mee... waardoor ieder team gewoon netjes kan invullen hoe het plaatje heet. Ja, ja. ja, klopt. <laughs> Alleen ja, dan krijg je van, ja, wie zingt het ook weer? Ja. En daarnaast, naast die vijftig muziekvragen... Uh, selecteer je ook vijf algemene vragen... waar je extra punten mee kan scoren. Ja. Uh, hoe doe je dat elk jaar? Is dat een kwestie van uh, een dag van tevoren? Nee, okay? ja, dat is ook van tevoren. Jullie gaan niet over één nacht ijs? Nee, Wikipedia, Google en dergelijke... Uh, gewoon zoeken en we hebben dan inderdaad vijf open vragen. Ja. En dat is in vijf categorieën. Ja. Dus dan een muziekvraag, een politiekvraag, een sportvraag, een algemene vraag. En de leukste vind ik zelf, de lokale vraag. Ja, en uh, nou, daar zijn de luisteraars nog even benieuwd naar. Hoe, hoe luiden die dit jaar? Dit jaar luidde de, de vraag exact... hoeveel vierkante kilometer is het landoppervlakte van Zandvoort? Ja. En daar kwamen dus inderdaad antwoorden op... En van 144.000 vierkante kilometer. Uh -huh. Tot 6 vierkante kilometer. Nou, ja. Dat is allebei <laughs> ruim mis. <laughs> het is 32 vierkante kilometer. En waar een aantal mensen gereven gisteren. Die hadden gewoon het oppervlakte van Zandvoort. Maar er zit ook een stuk zee bij. Ja. En daar kwamen ze op de hoogte uit. Ja, want die kwamen natuurlijk na afloop van. Kijk, hier staat het, hè? Ja, hier staat het. Die zoeken dat op en het is veel meer. Het is 50 vierkante meter. Het is 50 vierkante meter. Ja, maar ik vroeg toch duidelijk landoppervlakte en niet ook de zee erbij. En dat zijn weken een beetje strikt maar dat maakt het wel leuk. En dat is ook dan weer een teken dat mensen er wel heel erg mee bezig zijn. Ja, nee, dat klopt. Het leeft echt. Al weken van tevoren. Al weken van tevoren. En de teams zijn heel enthousiast. En echt waar, ik word. Bijna omgekocht van tevoren om de lijsten in te Ja, leven, ja Maar zo, dat, ja. Dat, dat, dat lukt niet. Ja, dat, nee, dat lukt niet. Nee. was het niet gelukt, hopen, Jan. Wat nee, ik hem wel had, had ontfutseld, dacht ik van nou ja, op een gegeven moment komen er toch wel veel Nederlandstalige nummers hiervoor. Ik denk, nou, die ga ik even wat te houden. Vult in de praktijk ook weer mee. Nou, we proberen dus eigenlijk per ronde twee Nederlandstalige nummers erin te zetten. Ja. Dat gaat, lukt niet altijd, omdat het vaak met Nederlandstalige nummers is. Of je weet het helemaal, en of je weet hem helemaal niet. Ja waardoor die heel onherkenbaar is. Dus die niet in het concept past. Alleen als je in categorie 5 een Nederlands dagnummer nummer zet... die heel makkelijk is... ja, dat klopt ook weer niet volgens de opbouw van de... Nee, eh, klopt. Er is, kijk, er is echt over nagedacht. En, ja. eh, we, dat zeg ik nogmaals. Dat is nu voor de zesde jaar achtereen volgens in Café 4... Is het, eh, wordt het gehouden en ja, de animo wordt er niet minder om. Nee. En ik vind, het toch, ik vind het toch heel knap. Nou, goed. Ja, wat ik nog vragen wil. De, de laatste vraag, hè? vraag 5... Dan ja. heb je zo'n hele avond erop zitten. Iedereen heeft uh, zijn, <laughs> ja, ja, zijn best iedereen, gedaan. Ja, ja, ja. En dan kom jij nog even met Chinees aan, uh, tot slot. Nee, nee, nee, nee. Nou ja, voor mij wel in dat ieder geval. Dat is uh, algemene kennis. Iedereen weet ja. dat. Iedereen weet dat. Dat, een, weet dat. dat het doosjes zijn. Ja. <laughs> filimist. Een filimist. Een filimist. Maar die Lucifer doosjes sparen? Ja. Oké. Okay, nou. Maar dat zijn dat soort vragen. In. Dat hebben we de ja. En ja, dat werd gisteren ook geopperd. Ja, maar het is een muziekquiz. Dus je moet allemaal ook open muziekvragen doen. Nee, dit geeft jij. Vinden wij juist en, een stukje extra passie er aan? Mensen die echt, je ziet, ziet ze niet, maar de denkbeeldige vraagtekens die zweven door het hele café heen. Ja, ja. Waar <laughs> denken: wat is dat daarvoor nou voor een vraag? Maar dat is zo leuk om te zien, want mensen die, gaan er echt, die verdiepen zich daar echt in. En, ja. Kan je nog even zeggen wie twee en drie zijn geworden? Uh, nou, uh, twee en drie, uh, dit waren allemaal hele aparte namen. En ik moet eerlijk zeggen, die namen ben ik een beetje kwijt. Het verschil tussen nummer 1 en nummer 2, hoeveel punten? Ja, dat was slechts drie punten. Toch drie punten, hè? Want er is een beetje verwarring over. Iemand dacht dat het één punt was. Eén punt. Met drie punten, hè? drie punten, ja. En nummer drie, hoeveel punten had die? Nummer 3, ja, uit mijn hoofd, want ik heb de uitslag niet meer voor me. Want ik heb keurig aan iedereen de lijsten uitgedeeld. Keurig. Zodat ze kunnen controleren dat wij het goed gedaan hebben. En wij hebben, ik heb daar voor de rest geen geen uh, ja. bijgehaald. Wat, wat je wel merkte was dat het echt een splitsing was tussen de, de top 4, uh, zeg maar. Ja. Die ruim boven de 100 punten zaten. En daaronder die zaten tussen de 80 en de, en de, en de 95 punten. Ja, ik heb me uh, laten vertellen dat er was ook een team En als hij het niet wist, en dat bleek dan familie te zijn van Jeroen van de Boom... En als de ja. artiest niet wisten dat ze gewoon Jeroen van de Boom invullen. Ja, overal. Ja, dat is tien, ja. veertig dus keer Jeroen van de Boom voorbij komt. Is, is ook heel leuk. Dat je op een gegeven moment ziet uh, mensen die het niet weten... en echt de meest rare dingen invullen. Dat je denkt, nou echt. Ja. Dan, ben jij, dan ben ik samen met, met Rob uh, daarna aan en dan lig je helemaal, lig je helemaal een in hun deuk Maar een goede formule dus. Ja. Voor herhaling ja. vatbaar volgend Zeker. jaar. Nou, de, Zeker. We hebben de captain al uh, gewaarschuwd... dat hij volgend jaar weer een team uh, mag ja. samenstellen. Van, ja, Aarld verplicht. Ja. Dus die nou, komt terug. Goed. En uh, nogmaals, mee ook namens GFM natuurlijk, uh, bedankt voor het organiseren van dit ja, Raadje Plaatje. Ik wil nog één over zeggen, het is, uh, ik zet het vast in de agenda, het is altijd de laatste zaterdag van januari. <laughs> bij deze, en, bij kunnen deze. ze nu gaan oefenen. <laughs> Luc, bedankt dat je even een uh, tekst en uitleg hebt willen geven over de formule van Raadje Plaatje. Graag gedaan. En uh, tot straks. Tot straks. Ja, graag, graag. En ik ben blij met de lijst. <laughs> kunnen we even lekkere muziek draaien zo op zondagmiddag. ...plaatje van gisteravond. Komt ook bekend voor, hè, duizend? ja are the claim free en the heat is on... ...uit de film trouwens Beverly Hills Cop. Alweer het ene laatste plaatje in het eerste uur. Graag tot zo meteen na drie uur. De laatste is van Coldplay...